Twee uur. Het nos Journaal. Liselot Thomasen. De bevolkingsadministratie neemt voortaan niet meer de tweede nationaliteit op... van kinderen die ook als Nederlander zijn geboren. Minister Plasterk wil de regels op dat punt veranderen. Dat hebben we gedaan omdat het tot nu toe heel vaak gebeurde... dat mensen, omdat ze derde of vierde generatie... bijvoorbeeld Turkse of Marokkaanse Nederlanders zijn... automatisch die vermelding in het bevolkingsregister krijgen. En zelfs als de ouders dat niet willen, daar ook niks aan kunnen veranderen. Als een tweede nationaliteit al is geregistreerd... kunnen geboren Nederlanders dat laten schrappen. Plasterk wijst er wel op dat het stoppen met registreren niet betekent dat de betrokkenen hun tweede nationaliteit verliezen. Die wordt bepaald door buitenlandse regels. Voor de tweede achtereenvolgende dag is Tel Aviv het doelwit, doelwit van een Palestijnse raketaanval. Het projectiel, naar eigen zeggen afkomstig van Hamas, is volgens de politie in onbewoond gebied terechtgekomen. Eerder werd gemeld dat de raket in zee is beland. Er zijn geen slachtoffers of schade. Kort nadat in de stad het luchtalarm had geklonken, hoorden de inwoners een zware explosie. Na de inslag konden ze hun schuilkelders weer verlaten. Tel Aviv is het economische hart van Israël, waarvan de voorsteden zo'n 60 kilometer ten noorden van de Gazastrook liggen. Gisteren was de stad het doelwit van twee Palestijnse raketten en kwam in zee terecht, de tweede in een buitenwijk. Daar raakte niemand gewond. Het Centraal Planbureau geeft in de loop van de middag alle koopkrachtcijfers over het regeerakkoord vrij. RTL Nieuws had de cijfers opgeëist in een kort geding, maar dat is nu van de baan. De cijfers worden later vandaag op de site van het CPB beschikbaar gesteld. De aanpassingen van het regeerakkoord die maandag zijn gepresenteerd zijn in de berekeningen meegenomen. De huizenverkoop is in oktober gestegen ten opzichte van de maand ervoor. Er werden 8500 huizen verkocht, ruim 19 procent meer dan in september, meldt het kadaster. Het aantal verkochte hoekwoningen steeg het meest, het aantal appartementen het minst. De vereniging Eigen Huis spreekt van een kortstondige opleving. Veel mensen willen nog dit jaar een huis kopen, zodat ze nog kunnen profiteren van een maximale hypotheekrenteaftrek. Mensen die vanaf 1 januari een huis kopen, krijgen alleen nog hypotheekrente aftrekken als ze hun hypotheek in 30 jaar helemaal afbetalen. De uitgeprocedeerde asielzoekers die in een tentenkamp in Amsterdam bivakeren, gaan niet in op de handreiking van staatssecretaris Teven. Die bood hun gisteren aan dat ze een maand onderdak krijgen... als ze meewerken aan uitzetting. Een woordvoerder van de asielzoekers noemt het aanbod van Teven... een handreiking van niets, omdat iedere uitgeprocedeerde asielzoeker... die zich meldt altijd recht heeft op een maand onderdak. In Amsterdam en Den Haag demonstreren tientallen uitgeprocedeerde asielzoekers tegen hun uitzetting. Eerder had een groep ook een tentenkamp opgezet in Ter Apel. Het koninklijk Instituut voor de Tropen is voorlopig gered. Het heeft een eenmalige rijksbijdrage van 15,3 miljoen euro gekregen... en kan daarmee even vooruit. Wel moet het instituut extra inkrimpen. De structurele subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken... wordt eind dit jaar stopgezet. Eerder werd al bekend dat daarom in elk geval het Tropentheater zijn deuren sluit. Het koninklijk Instituut voor de Tropen gaat nu bekijken... hoe het in drie jaar tijd minder afhankelijk kan worden van subsidies.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 ANWB-verkeersinformatie viel op de A58 vanuit Breda naar Vlissingen... tussen knooppunt De Stok en knooppunt Zoomland, 6 kilometer. Op het knooppunt is een vrachtwagen gekanteld. Daarom kan het verkeer niet richting Vlissingen rijden. Verkeer richting Vlissingen kan omrijden via Antwerpen. Hallo, ik ben Nick, zakelijk specialist van Vodafone voor ZZP'ers en MKB'ers. Gevestigd in Zijst.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 Elke twee weken het beste oude internationale pers. Acht nummers voor 15 euro. Ga naar 360magazine.nl Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Monk. Goedemiddag. Welkom hier vanuit De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... Ik ben van harte om hier langs te komen en de uitzending bij te wonen. Vandaag met astronaut André Kuipers over ruimtevaart als wetenschap... en ruimtevaart als toeristisch uitstapje. Acteur Hugo Metzers over die musical Hij Gelooft in Mij... en de documentaire Het Geheim van de Hema. We gaan het hebben over de grootste subcultuur van dit moment. Jouw bil is een krokodil. Hop, hop met je krokodil. Jouw bil is een krokodil. Hop, hop, hop, hop. De Nederlandse hiphop. Laat dan wel natuurlijk voor Radio 1 Dummies, want gisteren zijn namelijk de State Awards uitgereikt. Verder de rubrieken van Frits Barend, Justus van 0, Bert Brussen... En live muziek uit België, de Fan Jets. Vrijdagmiddag live. En dat zij verzorgen vandaag de live muziek tijdens deze uitzending. U kunt ons volgen via Twitter. Hashtag AfroVML. Of ons bekijken op de website vrijdagmiddaglife.afro.nl. Geen zes jaar, maar vier jaar. Zolang zou het opleiden van een medisch specialist moeten gaan duren. Dat staat, althans, in de huidige kabinetsplannen. Want ook dat levert de schatkist miljoenen op. Maar kan dat zomaar, zonder dat de patiënten het merken? Daarover praat ik met Willemijn Engelsman, zelfarts in opleiding. Vijfdejaars longziekte en bestuurslid van de jonge orde van specialisten. En boos? Zeker boos. Ja, en verontwaardigd. We horen zo. Uh, waarom? Ook een tafel Hugo Metzers. Uh, jij hebt voor ons uh, het Geheim van de Heem gezien een documentaire en musical. Oh. Hij gelooft hiermee. mee. Toevallig uh, zelf ervaringen met ziekenhuizen? Um, ja, ja, ik heb er ervaring mee. Uh, wel lang geleden. Allemaal uh, rondom de uh, private parts. De uh... private parts, dat <laughs> ja. is heel decent uitgedrukt. Maar ja. vooral goede ervaring met de artsen? Um, ja. ja, wel goede ervaring met de artsen. Behalve dan bij de geboorte van mijn kinderen. Dat waren wat minder goede ervaringen met de artsen. Oké, okay. want, want uh, niet goed behandeld? Um, of... Overvolle ziekenhuis. Of... Over of... ziekenhuis. Over, ja, dat, echt, dat. echt vreselijk. Uh, een gynaecoloog die binnenkomt met het bloed op zijn klompen van de vorige... Uh, ja, kei Overbelast. Ja. ja. We gaan uh, horen van Willemijn uh, wat mogelijk uh, die plannen voor gevolgen hebben. Uh, er komt eigenlijk voor maar vier jaar geld, is de bedoeling, uh -huh. Willemijn. Uh, wat, wat zou dat voor gevolgen hebben dan voor die opleiding? Ja, dat betekent dat we dus de opleiding die we nu, waar we... Nou, bij de meeste opleidingen zijn zes jaar, een aantal zijn er vijf. Er gaan met sommige twee jaar vanaf, sommige gaan er één jaar vanaf. Dus we moeten zorgen dat we dezelfde kwalitatief goede artsen... die we op dit moment afleveren, in uh, ja, twee derde van de tijd moeten gaan afleveren. En wij denken dat het eigenlijk gewoon niet haalbaar is. Ja, de, de regering zegt, de nieuwe regering, ja, dat is de, de minimumnorm in Europa. Dus dat moet kunnen. Ja, het is gebaseerd op een richtlijn uit 1975. Nou, ik denk dat we allemaal ons wel kunnen voorstellen in de afgelopen 37 jaar dat er binnen de gezondheidszorg toch wel een en ander veranderd is. We kunnen steeds meer en zijn steeds uh, slimmer geworden. En dat betekent dat dat ook allemaal in die opleiding aan bod moet komen. Toen de tijd is in uh, 1975 gezegd van ja, dat zijn de minimumeisen voor arbeidsmigratie. Dus een Griekse dokter moet dan in Duitsland ook zijn werk kunnen doen. Maar daarbij is toen helemaal niet naar de kwaliteit van die opleiding... of de inhoud van die opleiding gekeken. Daarvoor zijn andere richtlijnen van de Europese Unie van medisch specialisten... die liggen beduidend hoger. En die komen eigenlijk nagenoeg overeen met de lengte... zoals die op dit moment in Nederland is. Zoals in, in Duitsland en Engeland, geloof ik. Hè? Daar zijn de, de, de, de, duurt het ook langer. Maar de, ja, er zijn ook landen waar ze de vier jaar over doen. Die medisch specialisten zijn niet goed genoeg naar onze maatstaven? Nou, zelfs in een land als Roemenië... Uh, zijn de meeste opleidingen langer dan die Europese minimumnorm... Maar die vier, want in Italië, geloof ik, hè, daar, daar duurt het vier jaar. Dat soort medisch specialisten, zeg jij, die zijn wat, wat ons betreft onder de maat. Nou, er zijn inderdaad landen waar, soms, waar ze er soms een jaar korter over doen dan wij. Uh, die hele opleiding ziet er dan vaak ook anders uit. Uh, maar ik denk ook wel dat er gedeeltelijk kwalitatief uh, is onze Nederlandse gezondheidszorg hartstikke goed. En nu zeggen ze, ja, nou ja, luister eens, wij moeten bezuinigen. Dus we geven uh, zoveel geld. Ik geloof dat het 130.000, ruim 130.000 per jaar is. Dus ze betalen dan vier jaar. Maar ja, je kan zelf kijken uh, of je er dan zes jaar over doet. Dat we, dat bedoelt, u bedoelt dat we dat misschien flexibeler moeten bekijken? Bijvoorbeeld? Ja, nou, we zitten daar wel over te denken. Um, op dit moment is het curriculum uh, twee jaar geleden helemaal aangepast. Uh, ten eerste moesten we vanwege Europese richtlijnen... Uh, de opleiding in uh, 48 uur per week doen in plaats van 58, wat we altijd deden. Dus het is ook al korter geworden. En er zijn een aantal uh, belangrijke elementen aan die opleiding toegevoegd. Uh, goede communicatie, uh, patiëntveiligheid, beter toetsbaarheid. Dat is allemaal naast die medische competenties. Nou ja, goed, Omdat dus blijf goed. je de sessie. Jaar over doen. Maar, maar spreid je dat? Want waar komt die 130.000 per jaar eigenlijk vandaan? Want dat is niet wat jij, neem ik aan, als arts in opleiding krijgt. Nee, nee, zeker niet. Nee. Was het maar waar? Ja, was het maar waar. Ja. Uh, nee, zeker niet. Nee, daar zit een uh, ja, eigenlijk wat ons betreft een groot probleem in. Die kosten zijn ongelooflijk intransparant. Uh, die zijn toen je in feite dus voor een beetje de gemaakt van hoeveel dat dan zo ongeveer zou moeten kosten. Maar dat is eigenlijk helemaal volstrekt eigenlijk onduidelijk waar die gelden precies heen gaan... en wat zo'n opleiding nou echt kost. En daarom is het voor ons wel moeilijk om zomaar te zeggen... van ja, jullie moeten het maar met twee derde van het hele budget doen. Ja. Nou kost ja, een opleiding daarom zou je uit. ook kunnen zeggen... als je het maar vier jaar doet, dus heb je ruim vijf ton... en je spreidt dat over zes jaar, kun je alsnog zes jaar studeren. Dat je met minder uitkomt. Ja, ik denk dat je dan wel eerst die kosten transparant moet hebben. Dat moeten die ziekenhuizen laten zien. Zeker, ja. Dat, dat is ook wat jullie vinden, dat ze daar dat is, openheid over moeten geven. Ja, dat is zeker. Waar wij als jonge orde echt al jaren op hameren om die kosten nou eindelijk eens een keer transparant te kijken, te krijgen. Er ja. zijn er ook natuurlijk heel veel verschillende specialisaties. Geldt het voor alle studies dat ze echt zes jaar moeten duren? Nee, er zijn nu al een aantal opleidingen die al korter zijn. Uh, bijvoorbeeld de anesthesieopleiding, die is vijf jaar. En die wordt dan dus ook meteen weer drie. Ja, oh, die, een... die gaat nog meer, die gaat nog meer uh, ingekort worden dan. Ja. Ja. Ja. Hugo, dus maak jij je zorgen als je hoort dat die opleidingen... want wie weet, uh, hopelijk kom je niet weer in die ziekenhuis terecht... maar maak je je dan zorgen als je hoort dat die opleidingen worden ingekort? Ja, tuurlijk. Uh, je hoeft niet alleen over de zorg na te denken... maar het, het lijkt er gewoon op dat uh, zo'n nieuwe regering snel wil scoren... met bezuinigingsmaatregelen. En heel weinig kijkt naar uh, de praktische haalbaarheid van die bezuinigingen. en wat de consequenties zijn voor de kwaliteit... van wat een overheid biedt aan de samenleving. Want dat, dat nemen ze niet mee in de presentatie van hun plannen. Nee, want Willem, jij, jij denkt en zegt... de kwaliteit van de zorg van de patiënt gaat er echt op achteruit. Ja, daar ben ik echt van overtuigd. Of wat voor manier? Wat, wat, wat zou ik daar als patiënt van merken? Nou, je moet je voorstellen dat op het moment dat iemand die... Hè, nu duurt die opleiding zes jaar, dat zou dan in vier jaar moeten. Nou, daar kan je nooit al die elementen van patiëntveiligheid en dergelijke... allemaal nog uh, optimaal in verwerken. Daar gaat het in kosten, maar kan me ook voorstellen... Wat voor elementen? Waar, waar kun je daar niet op letten qua veiligheid? Nou, als je op het moment dat je klaar bent... eigenlijk eerder dan dat je zelfstandig zou moeten kunnen werken... zoals we dat nu in ieder geval zien... dan krijg je dus gewoon dochters die te vroeg op de werkvloer... zelfstandig hun werk moeten doen. Nou, Dan kan ik me voorstellen je kan twee kanten op. Of iemand wordt heel defensief. Heel uh, gaat gaat meer, gaat die de en heel behandelen. voorzichtig. Je krijgt dus meer aanvragen van scans. En is de vraag of het goedkoper is. En de keerzijde daarvan kan ook zijn dat iemand denkt van ja, ach, uh, ik, moest, uh, ik moet het van de overheid in vier jaar kon, kunnen. Dan kan ik het ook in vier jaar. Dus dan ga ik het ook gewoon doen alsof ik het kan. Terwijl hij er eigenlijk, eigenlijk nog niet, niet zeker helemaal niet. klaar voor is. En dat kan hele gevaarlijke situaties opleveren. Ja. Nou is het uh, uh, zo dat je meestal, mag je hopen als specialist, redelijk gaat verdienen. Uh, kan je ook niet zeggen, nou ja, dan betaal je die laatste twee jaar zelf. Dan leen je dat. En dan ga je dat als je dat goede salaris hebt. Terugbetalen. Ja, het is een discussie die we hiervoor al hebben gehad. Want dit is ook een van de, de uh, bezuinigingsmaatregelen die wel genoemd is... Uh -huh. uh, voordat het nieuwe kabinet ervan uh, er was. Uh, ja, daar lijkt ook vanuit de politiek geen draagvak voor te zijn. Gelukkig in onze ogen is dat eigenlijk ook irreëel. Uh, we hebben allemaal ook uh, gestudeerd, een studieschuld opgebouwd. Uh, je gaat er naar een maatschap in, dat kost je ook weer een forse lening. En het is natuurlijk wel zo dat we meer gaan verdienen als medisch specialist. Uh, maar uh, die baangarantie die is er tegenwoordig eigenlijk helemaal niet meer. Er zijn veel, veel jonge klaren nou die op dit moment thuis zitten. Als je het werken, niet krijgt, krijgt, hoef je het niet terug te betalen. Maar lukt het wel, dan wel. Ja, maar er zit een dikke kans dat je dus nog met een extra schuld zit... bij mensen die ergens halverwege de dertig zijn... Daar zijn jullie met de niet gezin voor. We steer, stichten. Nee. nee, ja, wij vinden dat heel gek dat we daarvoor zouden moeten betalen. En dan nogmaals, waar betalen we dan eigenlijk voor? Want wat kost zo'n opleiding nou eigenlijk? Gaan jullie actie ondernemen op enige wijze tegen deze plannen? Ja, nou, we zijn inderdaad al wel druk bezig... om in ieder geval met alternatieven aan te dragen aan de politiek. Uh, maar als er inderdaad geen gehoor... dan zullen we zeker uh, actie gaan, gaan voeren. Want uh, ja. dit is gewoon uh, niet verstandig. Nou, ik weet niet of we willen gaan staken. Want meestal is dat zo dat je daar... de patiënt dan, de patiënt, dan al, ja. Dat ik daar mijn eigen opleiders mee heb. En dat zijn nou juist de mensen die ik daar niet mee wil confronteren. Denk er nog even over na en laat het ons weten. Ludieke <laughs> als, acties. Als, als, ludieke acties, oké. Okay. Ja. Dankjewel tot zover Willemijn Engelsman. Zo direct praten we door met Hugo Metsers. Maar eerst... Muziek uit België, de Van Jets. <applaus> inside something's got us locked inside. Wonder what's on the outside. Closed doors, closed hearts up for it, from A to Z I'm up for it, oh, uh, so get down on it, oh, uh, on every letter of the alphabet, oh, here comes the light, see it tumbling down the sky. so long so long so long Hot tight It Got me feeling all uptight Not even thinking about the downside Oh, Wonder if there is any From the deep I'm crawling out of winter sleep To cloud nine so high. Oh, oh. Another mystery of space and time. Oh, here comes the light. See it tumbling down the sky. March. We'll beat up our hearts and our hearts will be together again together again De live, de fanjets. We kunnen een aantal uh, exemplaren van hun nieuwe album verloten, dus wil je die bemachtigen? Mail ons dan vrijdagmiddag afro.nl. of laat een bericht achter op onze Facebookpagina facebook.com/avrovrijdagmiddaglive. De gasreizend ja, is nu gewoon metjes. Moest je nog even goed aankondigen wat zijn je? Ja. je vindt het jammer? Ik vind het jammer dat ik niet kan mailen nu of op Facebook. Ja, je zou hem graag ja, hebben, bedoel ja, je? Nou ja, wie ja. weet kun je zo direct na afloop nog even wat regelen uh, ja. met ze. En ook aan tafel, nog steeds Willemijn Engelsman, arts in opleiding. Uh, als jij uh, ja, met cultuur bezig gaat, wat is het dan? Theater, boeken, film? Nou, oh, alles. Maar gisteren naar een film geweest. veel veldverraad. Welke af film? Toe, uh, ik ben gisteren naar Skyfall geweest. Ah, de nieuwe James Bond. Ja, fantastisch was hij weer. Fantastisch, ook al. Oké. Okay. Uh, Hugo, uh, waar ben jij op dit moment trouwens mee bezig als acteur? Of um, als regisseur? Als acteur ben ik vooral bezig met heel veel inspreken van voiceovers. Daar verdien ik uh, eigenlijk het meest geld. mee. Goed geld mee. Ja. Um, en verder ben ik als regisseur bezig. Uh, ik heb net mijn eerste speelfilm gemaakt, uh, Rauw en... Ja, en wordt hij goed ontvangen? Nou, gaat daar niet over, het is opgeïnspireerd. Oké. Okay. Ja. Wordt hij goed ontvangen? Nou, ik heb nog geen distributie, dus hij is nog niet ontvangen. Tenminste, hij is ontvangen door uh, ja, mijn eigen netwerk en uh, de school uh, die ik heb. En, distributie, dat wil zeggen, je moet nog voor elkaar krijgen dat hij in de bioscopen ja. gedraaid wordt. Is dat moeilijk? Ja, dat is heel moeilijk. Hij heeft gedraaid op Film By the Sea, dat is een festival in uh, Vlissingen. En er zijn allemaal geïnteresseerden, alleen we zitten bijvoorbeeld met de uh, rechten van de muziek. Mm. Die, die afgekocht moeten worden, distributeur. En dus hij is... draait ook niet op de ITVA hier op het Rembrandtplein. Nee, uh, nee, met bezig. zijn geen documentaire. Ah. Oké, okay. goed. Uh, recensie. Je hebt voor ja. ons gekeken naar Het Geheim van de HEMA. Een documentaire die uh -huh. wel hier op de ITVA draait. Ja. En naar de musical, hij gelooft hiermee. Zullen we ja. met de documentaire beginnen? Ja, is goed. Wat, wat vertelt hij ons over de HEMA? Uh, hij geeft ons een kijkje achter de schermen... van uh, hoe de HEMA van familiebedrijf naar een uh, multinational wil groeien. Ik denk dat dat... Uh, Saiy onderwerp of juist niet? Ik vond het wel saai. Ja. <laughs> Want, ja. ik, ik wil zeggen, ik bedoel, we weten allemaal wat de HEMA is. Ik bedoel, ja. Het geheim van de HEMA heet het. Wat is het geheim volgens die documentaire? Nou ja, het geheim is aan het veranderen. Ze willen IKEA worden. Ze willen groot worden, internationaal. Ja. Ja. Wat betekent dat? De, de, de ondergang of, of juist niet? Um, ik moet wel zeggen dat de, de, de mensen die erachter zitten, die uh, doen het vanuit besef dat anders de ondergang dreigt. Als ze het niet doen? Ja, dus het is niet omdat ze nou zo graag IKEA willen zijn, maar ze willen die technieken gaan toepassen omdat anders HEMA ja, sterft misschien. En hebben ze dan in die andere landen ook allemaal rookworstel toonpoes en onderbroeken? Uh, nee, dat doen ze geleidelijk. Dat, oh. uh, ze, gaan, uh, ze beginnen eerst met de echte HEMA, of dat zijn ook echte HEMA producten, maar meer standaard, uh, uh, hoe noem je dat gewoon, uh, spullen. En uh, dan gaan ze steeds daarna meer de kleding en de rookworsten erin brengen. En wat is het? Wat is het uh, zit er een, een verhaal of een stelling of een statement in? Ja, ik vind het weinig kritische documentaire, eerlijk gezegd. Het is, uh, volgens mij, als je van de Hema houdt, is het geweldig. Mille mijn, Kant ik, uh, ik, ik van de Hema? Nou, ik koop er wel de lampjes voor mijn fietsen, maar verder komt het niet zo heel vaak. Ja, de, de, de fotoboeken doen het ook heel goed. Ah, kijk. Zou je er naartoe gaan, naar die documentaire? Nou, weet ik niet. Je ja, wel interessant in Ik vind de titel wel goed. Door de titel had ik wel zoiets van. Oh, wil je toch wel weten wel wel wat, wat dat ja. geheim dan is. Maar het viel ja. jou dus tegen. Ja. De musical dan. Hij gelooft in mij. Viel die mee? Um. <laughs> Spreek vrij uit, zou ik ja, zeggen. Zo. Jullie ja. ja. <laughs> geven mij opdrachten. Dus ja. ja. Ik wou er eigenlijk heel graag heen, want ik ben een Hazes-fan. En. Uh, uh, ik kan er heel veel positiefs over zeggen. En uh, ik durf ook bijna niks negatiefs te zeggen. Want Waarom niet? hij is helemaal opgehemeld. Zelfs hij ja. Jans van de Volkskrant. Uh, Lyrische op recensies. Van de Ende. En, uh, maar dat vind ik ook niet zo gek als hij Ruud Wijsman binnenhaalt. Uh, van, uh, de directeur van het Ja, dan, Die dan, heeft geregisseerd. Dan, tuurlijk, dat is een vriend van Hein Jans ook. Niet dat hij niet kritisch is oh, verder, je Maar je vermoedt hier een soort... <laughs> nou, nou, ja, plot, ja, Ik vond het wel erg opvallend dat er geen één kritische noot in die Volkskrant is. Want welke zou dat en... dan moeten zijn? Nou, het script. Niet het goed? Het verhaal. Het is gewoon hetzelfde verhaal als in. Uh, zij gelooft in mijn documentaire. En die vind ik dan interessanter, want dat is Hazes echt. Mm -hmm. En uh, dan hoef je niet naar allemaal koor en uh, ensemble te kijken en zo. En dan kijk je gewoon naar de man zelf. En ik moet zeggen, kijk, Martijn Fischer is echt de. de die speelt de, de André, de André Hazes. Re van ja. André Hazes. Uh, het enige wat ik mis is de prettoogjes. Die, uh, die André Hazes nog wat kwetsbaarder maakte dan uh, Martijn Fischer. Maar hij is echt ongelooflijk, die stem. En daar geniet ik wel van. En ook Rachel, gespeeld door Chantal Jansen, die, waar, waar ze zeggen... Gaat, daar gaat de musical over, maar dat vind ik dus al een fout van het script. Want het is heel tweeslachtig. De ene moment leef je mee met André, de andere met me. Rachel. Volgens mij is dat sowieso vrij moeilijk dan, om als publiek te weten... Voor wie je jaren. moet kiezen? Nou, kiezen, maar gewoon beleving. Dat je echt dieper komt in de beleving, in het meeleven met een personage. En Het zijn allemaal hele korte scènes, 21 superkorte scènes. Uh, ja, dat koor, dat ensemble, dat moet dus altijd bij komen. Maar ik denk van, ja, waarom? Voor jou had het niet gehoven? Nee, en het versterkt ook niet de, de arrangementen, vind ik, van de nummers. Want de nummers, ik denk dat dat soort muziek... is juist sterk door zijn eenduidigheid. Door zijn, ja, toch een beetje het volksheid ook ervan. Ja. En, en dat wordt nu allemaal heel, heel mooi met verschillende lagen en dit en dan denk ik, ja, maar dan zitten we opeens naar... Uh, nou, niet meer naar Hazes te luisteren, maar naar... Uh, een ja, musical Chaffee of zo? Nou, ik zou um... denken, het, het leven van anderen, het, het dramatische leven van anderen, leent zich bij uitstek eigenlijk ja. voor zo'n musical, toch? Ja, maar wat ik ook jammer vind bijvoorbeeld, is dat er heel erg de, de, de voorstelling is echt gebouwd op alcoholisme. Van hoe moet die vrouw om met een alcoholist? Ja. Elke scène begint met een biertje wat hij opentrikt met geluid dat dan twintig uh, keer zo hard nog door de speakers komt van het opengaan van het blikje grote ijskast in het midden van het toneel. En dan denk je, ja, er zijn veel meer interessante dingen. Bijvoorbeeld het wordt helemaal niet over gehad dat Hazes een Amsterdammer was... en zij een Rotterdamse. Ajax Feyenoord, het komt niet aan bod. Ik kon dat gaan. Er wordt niet over gesproken. Sterker nog, uh, uh, Chantal Jansen... begint opeens AVN Nederlands te zingen... als ze begint te zingen. En AVN? Algemeen, Algemeen verzorgd Nederlands. AVN nee. bestaat ja, niet meer. Okay. Het is niet beschaafd, maar we zijn verzorgd. Jij bent in tegenstelling tot vele anderen niet enthousiast. Willemijn, uh, fan van Hazes... Uh, ja, ik kan dat zeker op de tijd wel weer Zou door, je ja. de, deze wel willen zien? Nou, ik word niet zo heel erg enthousiast van mijn muurman. Voordat je Hugo hoorde. Nee, het, het is wel de moeite, toch? <laughs> als, je, als je moet kiezen, dat wordt dan misschien moeilijk, Hugo. Als je tegen de ja. luisteraar moet zeggen... ga of naar die do, uh, documentaire hè, over de HEMA... Ja. of ja. naar de musical, wat zou je dan zeggen? Hazes. Toch Hazes? Ja, toch Hazes. Toch weer wel? Ja, okay. het is gewoon... Uh... Het Goed. komt ook omdat ik een fan ben van Haas, is dat ik zo kritisch... De documentaire Het Geheim van de Hema uh, gaat aanstaande zondag... 18 november in première, Tusinski hier. De musical is weliswaar uh, te zien in de Lamar... maar ik geloof voorlopig heel erg uitverkocht. Ja. Er komt vast wel weer een moment uh, dat je wel kaartjes kunt krijgen. Dank voor je recensie, Hugo Metzers. En dank ook voor je reactie op het uh, nieuws en Engelsman. De week van! Ja, dames en heren, het fenomeen slaat zonder genade om zich heen. Het jaar van, de maand van, de week van. Deze maand is het bijvoorbeeld de maand van de postaat. De maand dus van de man boven de vijftig... die machteloos op zijn geslacht slaand... niet veel meer dan kraantje lek boven het porselein voor elkaar krijgt. Maar dat dan wel vier keer per uur. U weet er veel van. Eh... Uh, ja, via brochures en folders, die de hoofdpresentator van dit programma altijd... fijn aan tafel de tweelingzusters Gemma en Helene van Ballenbraak... en hun jongere broer Sammy. Dank u wel. Ook namens mij. Sammy? Laten we maar even. Oké. Okay. Helene, jullie zijn zeer actief in die wereld van het jaar, de maand en de week van. Ja, en de dag van, vergeet dat niet. De dag van is vaak nog effectiever ook. Oh, hoe is dat zo gekomen? Kijk, Helene en ik zijn samen begonnen met werken in de zorg, intern. Precies, de bejaardenzorg. Maar wij kwamen ergens achter. Oh. Waar kwamen jullie achter? Nou, wij kunnen totaal niet tegen de praktijk van het zorgen... voor mensen met een zorgvraag, in welke vorm dan ook. Oh, hoe, hoe uitte zich dat? Nou, wij stonden al heel snel volle incontinentieluiers... scheldend in gezichten van dementen bed bedlegerigen uit te smeren. Ja, oh. potten, thee vol zout serveren, bezoek weigeren, potjes... vals spelend winnen, dat soort dingen. En, en toen? Nou, na twee uur werden we ontslagen. Ja, en toen kwamen ze weer thuis wonen. Wie is u? Dat is uh, Sammy Gemma, dat is onze broer. Is dat Sammy? Sorry. Ja, u ging, u ging weer thuis wonen. Precies, maar we wilden wel goed doen in feite. Mm -hmm. En toen ontdekten we de trend van het jaar, de maand en de week van. Ja. Ja. In het begin deden we alleen het jaar van. Grote receptie aan het begin. Feestelijke afsluiting met hapjes en drankjes. Heerlijk. Maar maar twee keer. En ni een niet vol te houden spanningsboog. He, de maand van heeft mindere catering aan het begin en eind. Ja. Maar je bent binnen een maand twee keer onder de pannen. Ja, dus wij richten ons nu meer op de week en dagen van. Ja, en maakt het nog uit waarvoor? Nee hoor, als het maar zielig klinkt, hè, dan kom je overal mee weg. Bij ons ligt de drempel, bij begin- en eindborrel ja of nee. Precies, en we hebben allerlei plannen voor het uur van en de minuut van... Hè, dat je van buffet naar buffet kunt doorlopen. Ja. Naar een jaar van gaan we alleen nog als er een gala-diner aan verbonden is. Je kunt niet weldoenend aan de gang blijven. Ja. Ik wil toch even naar Sammy. Nee, doet u dat maar niet. Uh, hoe bedoelt u? Nou, voor Sammy hebben we iets speciaals bedacht. U heeft iets speciaals voor Sammy bedacht? Oh god, ze speciaals speciaal bedacht voor mij. Als u zich er nou even buiten houdt, meneer. Sorry. W wat, wat hebben jullie voor Sammy bedacht? Nou, voor Sammy en zijn soortgenoten hebben wij de week van het volkomen vergeten eenzame familielid bedacht. Oh, en, en wanneer vindt die plaats? Uh, de derde week van januari. We dachten eerst aan de eerste week van januari, maar onze ervaring leert dat je pas rond 20 januari denkt... waar was die of die met kerst en oud en nieuw ook, ook alweer? Ja, zo gaat het al jaren met Sammy dat je eind van die maand uitgebouwd bent... en je dan pas afvraagt, waar was Sammy nou? En dan blijkt hij al ruim een maand op zijn kamertje te zitten. Ah, dus wat doen jullie daar aanstaande januari aan? Nou, we beginnen met een uitgebreid lopend buffet. buffet hè, met veel champagne en worstjes en levende muziek. Oh, en komt Sammy ook? Pardon? Komt Sammy ook? Die zijn we helemaal vergeten. Sammy uitnodigen, wat een goed idee. Nou, dank u wel en ik, succes. Oh, ik wil dat! Sannewallers en Vries, Marjan Luyf, Bas Hoeflaak en Pieter Bouwman. Het NOS-journaal Lieselotte Thomassen. Radio 1. Het NOS-journaal. Door het aangepaste regeerakkoord verandert de koopkracht voor grote groepen mensen minder extreem dan door het oorspronkelijke regeerakkoord, blijkt uit doorrekeningen van het Nibud. De middeninkomens komen er nu wel iets slechter van af. Voor de lage en de hoge inkomens zijn de aanpassingen in het algemeen juist positief. De bevolkingsadministratie neemt voortaan niet meer de tweede nationaliteit op... van kinderen die ook als Nederlander zijn geboren. Minister Plaster komt daarmee tegemoet aan klachten van mensen... met een dubbele nationaliteit die dat niet willen. Die tweede nationaliteit wordt nu automatisch opgenomen in de administratie. Als de tweede nationaliteit al is geregistreerd... dan kunnen geboren Nederlanders die laten schrappen. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie begrijpt de bezwaren... van de politiebonden over de vorming van de nationale politie niet... De minister is verbaasd dat de bonden gisteren uit het overleg zijn gestapt. De bonden vinden dat afspraken over de invoering van de nationale politie niet goed worden nagekomen. Volgens hen gaan agenten, ondanks beloftes van het tegendeel, er toch in salaris en functie op achteruit. En dat is nieuws op dit moment. ANB ah, verkeersinformatie Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... staat file voor de afrit Dendolder 3 kilometer. In West-Brabant zijn problemen op de A58... Breda richting Vlissingen. Voorknopend Zoomland staat 5 kilometer file. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Er is daar een vrachtwagen gekanteld. De weg is richting Vlissingen helemaal dicht. Omrijden kan het beste via Antwerpen over de A16 en de A19. Dit is Radio 1... Avro, vrijdagmiddag live, Jan Mom. Goedemiddag en welkom terug hier vanuit De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Nog nooit was een Nederlander zo lang in de ruimte, maar liefst vijf maanden keek André Kuipers naar de aarde vanuit ruimte, ruimtestation zeven maanden. Zelf, dat is nogal een verschil zeg. <laughs> Sorry, uh, zeven maanden keek hij vanuit het ruimtestation ISS, hij een van heldenstatus en een enorme machtspositie, zou je kunnen zeggen. Want vrijwel eigenhandig zorgde hij ervoor dat er grote bezuinigingen... op de ruimtevaart grotendeels werden teruggedraaid. André Kuipers, welkom. Dank wel. Goed nieuws dus. Deze week minister Kamp die, uh, bevestigde de belofte... van weer zijn voorganger van Hagen om niet verder te bezuinigen... op de ruimtevaart. Een dansje in de huiskamer gemaakt? Uh, ja, in zekere zin wel. Want uh, het is toch een ja, mooi resultaat. Er waren de bezuinigingen aangekondigd. Daar schrok iedereen ontzettend van. En... Uh... En door die ruimtevluchten is er zoveel aangekomen... dat heel veel Tweede Kamerleden eh, ook inzagen... hoe belangrijk die ruimtevaart is voor innovatie. Het inkomen van de toekomst. En, en, en niet alleen de Tweede Kamerleden. Want in de brief van minister Kamp wordt je specifiek genoemd... de recente reis van Kuipers heeft het kabinet duidelijk gemaakt... hoe uniek het ruimtestation is. Ja, nou, daar hebben ze helemaal gelijk in. Ik ben blij dat dat uh, doorgedrongen is. Maar en, uh, blijkbaar wisten ze dat nog niet voordat jij ging? Nou, kijk, uh, ruimtevaart was natuurlijk wel uh, ja, iets wat iedereen gebruikt, iedereen kent. Maar door zo'n uh, zo vlucht waar een persoon bij betrokken is. en dat is natuurlijk ook een van de belangen van mijn man, de ruimtevaart. kunnen heel veel mensen zich daar veel meer mee identificeren. Het is wel, wel gek eigenlijk dat ze, dat ja. ze pas als ze denken: Heel André Kuipers, die is van ons. en nu vinden we het belangrijk. Nou, kijk, de aandacht gaat naar een persoon. Want ja, dat is een mens, daar kun je iets mee. En uh, een satelliet, ja, iedereen gebruikt satellieten, uh, dat is er bij ja. bijna gewoon geworden. Maar als een mens daar is, dan kan je je daarmee identificeren. En, te, en tegelijkertijd uh, ga je eens nadenken. Hey, wat gebeurt er allemaal? Je krijgt heel veel randinformatie. En, en daardoor zijn mensen gewoon wakker geworden. Ja. Inclusief de ministers blijkbaar. Je hebt ook een beetje druk uitgeoefend. Hè? Want je hebt een brief geschreven aan Rutte en Samson, toen ze nog aan het formeren waren. Ja, om wat... te voorkomen dat ze zouden verder bezuinigen. Ja, want het spelen hier twee dingen. Eén uh, ding is, die bezuiniging die zou gaan tot 2015. Dat is dan uh, teruggedraaid. Maar het moet die structureels komen voor op de lange termijn. Dat is wel belangrijk, dat Nederland daarin mee blijft doen. Nederland doet me voor een heel klein deel mee. Veel te weinig eigenlijk. We staan op het niveau van... van uh, In de ESA, van, de ja, Europese Samenwerkingsverband. Ja, Nederland staat op het niveau van Portugal, Griekenland... en landen als Zwitserland, Noorwegen, die betalen net zoveel. Dat zijn wel kleinere landen, zeg maar. Dus Nederland uh, zou eigenlijk het uh, uh, zeg maar dubbele moeten bijdragen... als dus je het zo zou zien. We krijgen namelijk heel veel terug... En geld ook. Ja, geld ook. Uh, alles wat je erin stopt, als je 1 euro die je in de ruimtevaart stopt, komt er iets van 5 euro terug. Waarvan 4. Bijvoorbeeld door, door We hebben ja. een, het, het grootste technische centrum van de Europese Ruimteorganisatie... staat dat in Nederland. Ja. Daar gaan we zo direct uh, uh, ook over door. Maar je zegt het, uh, ja, dit gaat eigenlijk tot de periode 2015. Het ging jou ook in die brief, toch vooral om de periode daarna. Ja, ja. En, en daar weten we eigenlijk nog steeds niks over. Nee, want dat wordt nu onderhandeld. Hè. Er zijn de, de ministerial, waar alle ministers... die met ruimtevaart te maken hebben, uh, uh, bijeenkomen... om de, zeg maar de toekomst te gaan bepalen. Waar mm -hmm. gaan we geld in stoppen? Wat is belangrijk... Uh, uh, nieuwe, nieuwe raketten, uh, uh, updates. En ook bijvoorbeeld het ISS, hè, waar, we, waar we dan... Uh, was, ja. ja Het internationaal ruimtestation, dat is iets wat belangrijk is. Om je ja, loyaliteit te tonen als Nederland en vooraan te blijven lopen. Hè. Dus ja. die investering, uh, je stopt iets in en je krijgt er op dit moment... Uh, eigenlijk veel meer uit dan we, dan we recht op hebben. En dat kan natuurlijk gaan veranderen. Want, ja, uh, precies, want wat gebeurt er na 2015? Dat moet onder andere binnenkort duidelijk worden op een bijeenkomst van alle ministers in uh, ja. Italië. Ja. Uh, gaan we over praten nadat wij hebben geluisterd naar het Google-lied. wat Susanne Matthijssen schreef nadat ze Googlede op jouw naam. Met een glas melk en een koekje Droomt de kleine André Kuipers weg bij science fiction boekjes Drie voor één gulden die hij kreeg van zijn oma Hij wil zo graag de ruimte in zijn stripheld achterna Vader sjouwde aardappels maar werd bankbediende Een self-made man die voor zijn kroost de kost verdiende André Kuipers is de beste leerling van de klas Toch had hij altijd het gevoel dat hij de slechtste was, zijn onzekerheid, zijn hoogte Hij zet het allemaal op zij. U hoort het goed, zijn hoogte Zelfs een leuke meid had hem niet. Daarom hij verzwijgt bepaalde info voor de medici. Want mocht het die gebreken vinden, nou dan mag hij niet. Hij heeft er alles voor over, doet geen enkele concessie. Bereikt zijn jonge stroom, hij mag op missie. Snachts blijft hij vaak wakker met een muziekje aan. Zwevend in de koepel, starend uit het raam. Hij zag zestien keer per dag de zon opgaan, maar de eerste stapjes van zijn kinderen zijn aan hem voorbij gegaan. Daar beseft hij pas hoe mooi de aarde is, zo kwetsbaar en van waarde en hoeveel hij haar mist. Het geluid van de vogels en de wind in zijn gezicht. Hij belt even met zijn liefde Helen, met zijn ogen dicht. Alles voor de wetenschap, want dat is zijn religie, een nuchtere ze niet vliegen. André Kuipers zegt nu tegen nieuwe missies: nee. Ja, hij wil best naar Mars, maar nee. dan moet zijn familie mee. Hey, hey, Kuipers, hij is bij ons geland. Nee. De held van Nederland. Nee. Bij vrijdagmiddag 4, 3, 2, 1. Live, live, live, live. Heel erg bedankt. In Susanne en, en Milou van Bodengraven. Fantastisch. Ja? Ja, dat is fantastisch. Dat en en wat alle, er alles dat zit erin. Het klopt helemaal. Het klopt ook nog allemaal. Ja. Kijk eens aan wat je toch allemaal niet uh, kunt vinden op, op het internet. Uh, je was als kind de beste van de klas, maar dat vond je zelf niet? Uh, ze ook nee, nee, nee, dat klopt. Ja, ik heb toch altijd een, een zeg maar, minderwaardigheidscomplex. Ik heb altijd het gevoel van dat anderen uh, wel beter waren. Waar uh, ja, komt dat het, vandaan? Heb geen idee. Ja. Ik ben naar uh, <laughs> een psychoanalyse moeten gaan. <laughs> ja, nee, ik, nee zelfs... ik weet het niet. Ik, weet niet. Ik, uh, ik wist wel, kijk, je ziet de cijfers natuurlijk wel... maar je hebt toch altijd het gevoel uh, ja, dat, dat, het, dat het beter kon. Uh... En nog meer je best moest doen? Ja, het is, is op zich wel helemaal niet slecht natuurlijk... dat je het gevoel hebt, want dan ga je nog meer je best doen, ja. Was je heel fanatiek, een streber als kind? Nee. Dat nee, niet? Nee hoor, nee. Dat niet. Dat was ook een... Je, ja, een dromer, ik was meer een dromer dan een streber. Ja. Een dromer? Ja. Ik, ik, allerlei dingen die ik graag wilde doen en ondernemen en, en meemaken. Zoals de ruimte in, of dat kwam ja, pas later? Nou, dat kwam op de twaalfde. Ja, dat, dat was... Uh, met, die, met, die, met die boekjes, science fiction boekjes. Ja. romannetjes, geen strips overigens. Romannetjes? En dat loopt nog steeds. Het is een science fiction serie. En ja, dat, dat, was, dat waren jongensdromen. Ja. Uh, nou ja. Rijmtjes, uh, uh, andere planeten, en dat soort dingen. Die ja. droom heb je verwezenlijkt. Je, ja. bent, je bent de ruimte ingegaan. Over de toekomst van de ruimtevaart, we hadden het er in het begin al even over. Want volgende week is die belangrijke conferentie in Napels. Alle ministers die betrokken zijn bij de ESA, het Europese uh, ruimteprogramma, die komen weer in. Wat hoop jij dat daar uh, uitkomt, dat daar besloten wordt? Nou, wat ik hoop is dat, heel, dat eigenlijk alle landen besluiten om daar uh, meer geld in te stoppen. Sommige landen doen dat ook. We uh, uh, hebben het, het allemaal. He? Ja. Groot-Brittannië die uh, die is al, uh, gaat al meer besteden. En uh, ja, die zien het belang daarvan in. Hè. En zelfs in de tijden van crisis moet je uh, op gebieden van innovatie. en daar zit ruimtevaart natuurlijk bij. en dus uh, nieuwe dingen ontwikkelen. Uh, moet je niet gaan beknibbelen, want dat is volgens je inkomen van de toekomst. Ja, dat zullen toe uh, uh, landen als, uh, kan ik me zo voorstellen... Portugal, Italië en misschien ook wel Frankrijk, uh, minder snel zeggen. Nou, landen als Frankrijk en Duitsland die zijn altijd de grote sponsors geweest... Hè, van de ruimtevaart en, uh, en nog steeds. Uh, heel veel andere landen, uh, waaronder Nederland... kunnen daar veel meer profijt uit halen dan, uh, dan nu. En is, natuurlijk zijn er landen, hè, die, wat ik al noemde... Spanje, Griekenland, Portugal, die, die hebben het natuurlijk moeilijk... Ja. Uh, maar Nederland zit op het niveau van Portugal en Griekenland. Dat is niet echt nodig. Maar dan horen ze, uh, er wordt daar dan gesproken over. jongens, als Europa moeten wij ook uh, exploratiemissies uitvoeren. We moeten naar de maan, we moeten naar Mars. Ik zeg, nou, laat, laat je eerst zorgen dat ik zelf werk en een huis heb, joh. Nee, nee kijk, luimt, dat, dat wordt vaak natuurlijk gezegd, hè, maar. Iedereen gebruikt nu al ruimtevaart. Je gebruikt het voor navigatie, voor communicatie, weersvoorspellingen. Als we met de mobiele telefoon bellen, het weerbericht zien. Ja, nou, de mobiele telefoon gaat vaak via palen gewoon. Maar door heel, veel, ja, heel veel communicatie. Dus wat dat betreft is ruimtevaart al een helemaal onderdeel geworden. Aardobservatie is bijvoorbeeld ook iets heel belangrijks wat mensen niet beseffen. Maar onze dijkbewaking. Aardobservatie, dat wil ja, zeggen. Met satellieten waarbij je dus de aarde bestudeert, luchtvervuiling bekijkt, uh, scheep, uh, scheeproutes, uh, de, de, de beste scheeproutes kan uit. Uh, en uitpluizen. De, het gaat in de ozonlaag. Nederland ja. is de, heel goed in die dingen. Ja, He, nou, Magen, ja, dat is allemaal goed. Fantastische, da da daarvoor schieten we die satellieten de ruimte in. Maar ja. hoef jij toch niet de ruimte nee, nee. in? Nee, mijn man de Ruimtevaart heeft uh, uh, andere redenen, zeg maar. Het, uh, ik noem altijd vijf, zes redenen waarom mensen doen. Exploratie exploratiedrang. Mensen zijn altijd, wilden, altijd verder. Zijn altijd de woestijn in ingegaan. De oceanen op, oceanen onder. Allerlei redenen. Het kon zijn handel, macht, geld, uh, religie, van alles. Dat mensen mensen dat, dus, willen altijd doe. verder. Ja. Verder halen daar altijd interessante dingen uit. Maar ja, dat is een beetje een ja. hobby van, van, van de mannen... die eigenlijk nooit groot geworden zijn, zeggen ze dan. Ja, maar zo is de aarde wel verder gekomen. Het is technologie en wetenschap en exploratie... die ervoor gezorgd heeft dat we uh, ja, zeg maar veel meer welvaart krijgen... en, en dingen ontdekken. Nieuwsgierigheid, <lacht> al die nieuwsgierige mensen... De technisch daar draait de aarde op. Zo'n microfoon waar ik nu in praat en mensen die Komt dat horen. elektromagnetisme, dat is pure magie van vroeger natuurlijk. Ja, daar zijn we als radio heel blij mee natuurlijk. Ja, wat, wat zijn die andere vijf dan? Nou, uh, het is het, exploratiedrang, het is industriële innovatie. Hè, dus uh, het is heel moeilijk om iets in de ruimte te laten werken. Vacuum. Uh, je hebt enorm veel versnellingskrachten, met de start, de, de, de landing, trillingen. Uh, je hebt enorme temperatuursverschillen. Ja, maar als je nooit naar de ruimte gaat, 100... gaat, heb je daar ook geen probleem nee, mee? Nee, maar we gaan dus wel naar de ruimte. In de toekomst? Nou, nog steeds. Je bedoelt als mensheid. Ja? ja, mensheid gaat zich op een gegeven moment verspreiden. Je krijgt, uh, mensen hebben zich altijd verspreid uh, door het heelal. Uh, door het heelal? Dat door het zeg maar, op de aarde. Over, op de aarde. Over, over gebieden ja. waar we eigenlijk helemaal niet thuis horen. Ja. We zijn gemaakt voor vijf kilometer puur op eigen benen. Eén keer het lucht, één keer de zwaartekracht. En we gaan toch de zee op. We ja, dus gaan dat op is de, zee. Zee. We gaan dat de ruimte. Is... Ja, industriële ja. in ja? innovatie. Dus ja? dat je, een heleboel dingen om, om te maken uh, in de ruimte. Daar moet je heel veel dingen voor hebben. Uh, mm -hmm. Heel veel kennis voor ontwikkelen. Die je vervolgens weer kan gebruiken op de grond. Dan heb je internationale samenwerking. Uh, we hebben pas de Nobelprijs gekregen voor de Europese Unie. Ik denk dat de volgende naar de internationale ruimte mag. Allemaal allemaal landen die elkaar nog niet zo lang geleden naar het leven stonden. Frankrijk, Duitsland, Amerika, Japan. Over een koude oorlog, het Westen tegen het Oostblok. Die werken nu allemaal heel zichtbaar samen in het grootste technologisch project wat er is. Heel en heb je er nog drie? Kunnen. Ja, een wetenschappelijk laboratorium. Een heleboel wetenschappers die willen dingen onderzoeken. Die, uh, uh, die op aarde gestoord worden door zwaartekracht. Dat kan zijn de ontwikkeling van schuim, bijvoorbeeld. Of uh, gedrag van vlammen. Ik heb lampen onderzocht voor de, voor de industrie. Uh, hoe gedragen uh, die zijn zonder zwaartekracht? Ja, heel veel zaken. En dan kan je heel fundamenteel kijken naar hoe iets werkt. En vervolgens uh, ja, kan je het toepassen op uh, beademingstechnieken... op uh, ziekenhuizen, je kan het Volk toepassen. Twee. Ja, en, uh, dat is allemaal van een zes, ja. Uh, educatie. Eh, onderwijs. Ja, heel, ruimtevaart is een prachtige manier om te laten zien aan de jeugd hè, dat wetenschappentechniek niet iets saais is. Niet iets voor boekenwerken. Het tot de verbeelding. Absoluut. De laatste? Ja, de laatste is de, de spin-off. De zaken die, die voor ruimtevaart ontwikkeld zijn. Dat je dingen klein moest maken en licht en uh, goede materialen. Die vervolgens dan op een rare manier hun weg naar de maatschappij vinden. Hele andere soorten. Je hebt een niersteenvergruiser. Dat is een techniek die ooit is bedacht om, ga, om uh, scheuren in rakettrappen te, uh, te onderzoeken. En dat vindt dan ook hele aparte manier vindt dat lijkt echt... voor heel andere dingen ook ja, heel nuttig ja, ja, te zijn. Ja, dat is zogenaamde spin-off. Dus er Daar... zijn een hoop redenen voor die... Ja, uh, voor die redenen van... waar, waar je ook veel mensen, waaronder de ministers, mee overtuigt. Toch ook weer niet iedereen, dat zal je ook niet verbazen. Er zijn altijd sceptici. Ja. Waaronder uh, Kaal Knip, ik weet niet of je hem kent. Hij is wetenschapsjournalist van NRC Handelsblad. Uh, we hebben hem gevraagd wat hij nou vond dat het nut was... voor jouw trip naar dat ruimte, ruimtestation. Dat internationaal ruimtestation is een miljardverslindend project... Dat tot op heden bijna niets bijzonders heeft uh, opgeleverd. Als je naloopt loopt wat het aan wetenschappelijke uh, resultaten heeft opgeleverd, dan zie je eigenlijk vooral uh, onderzoek naar uh, de invloed van zwaartekracht op uh, de mens. En dat doen ze nu al 50 jaar. Karel Knip. Ja, heel dom. Want. Nou, dit is maar één aspect. En, en uh, ik snap niet dat wetenschapsjournalisten zoiets kunnen zeggen. Alsof de mensheid, zegt, of de mensheid stilstaat. Ja. Uh, en dat, uh, dat, we, dat we niet verder gaan, uh, zeg maar. Niet, niet, ons niet verspreiden. Ja. Hij heeft het en, specifiek alleen over, over, die wetenschap. over het ja, ruimtestation. Precies. En wat dat aan wetenschappelijk ja. onderzoek ja. of resultaat ja. heeft opgeleverd. En al die wetenschappers, dat is dus niet een klein groepje wetenschappers... Uh, dat alleen maar dat doet. Stel uh, wereldvreemde, uh, professor Sonnenbloemen of zo. Het zijn allemaal gewoon instituten en universiteiten... Door heel Nederland, van ja. heel Europa, de hele wereld... die dat als extra onderzoek doen. En die zijn toch ook niet gek? Het gaat allemaal door... Nee, maar, maar hij is, gewoon, is gewoon gaan extra kijken... extra informatie die ja. je krijgt in de onderzoeken die je gaat doen. Maar hij is gewoon gaan kijken van... wat voor onderzoeken, wat voor publicaties zijn er geweest... die rechtstreeks terug te brengen zijn op... wat er in het raakestation gebeurt. Maar eerste vlucht, gebeurt. 70. En daarvan 70, zegt hij, van dat van is, eerste vlucht. als je dan gaat kijken... Uh, hoeveel het er zijn, hoe belangrijk ze zijn... en hoeveel het kost, 67 miljard euro ja. tot nu toe... is het misschien toch wel heel erg duur... Het is ongeveer 10 euro per Nederlander per jaar. Dat dat wij aan de ruimtefoutenvereniging. Maar dat is 67... één, één euro voor het ruimtestation. Maar 67 miljard euro voor over... 70 onderzoeken waarvan velen misschien niet zo heel erg door. Over 50 jaar. Dus Doorbraken zijn. Ik bedoel, kijk, uh, over al die jaren dat het ruimtestation uh, gebouwd is. en over het hele noordelijk halfrond. Want al die landen doen eraan mee. Kijk, mensen, gaan, mensen die, die zijn nieuwsgierig. Mensen gaan verder. En het laboratoriumfunctie is één van de functies. Ik heb er net zes genoemd. Ja. Een van de redenen waarom mensen verder gaan. Mensen gaan zich verspreiden hoe het er Niemand zal het wel, ze, ze ontkennen dat de mensheid over honderd jaar, over duizend jaar... over een miljoen jaar, hè, of nog steeds op deze, dit kleine bolletje Nou ja, zit, daar hebben wij natuurlijk niet. die kaal knip ook gevraagd. Ja. Nou, dus, dus daar reageert hij ook even op. Wat dan gezegd wordt dat het ooit allemaal van nut zal zijn... voor uh, reizen naar de maan of naar Mars, dat snijdt geen hout. Omdat er natuurlijk nooit sprake van zou zijn dat we de maan of Mars, zullen gaan koloniseren omdat het hier op aarde te druk wordt. Als daar aan behoefte bestaat, dan ligt het toch meer voor de hand... dat we de Sahara of de Zuidpool gaan koloniseren. Daar is zonlicht, daar is water, daar is zuurstof. Dus het is een heroïsch project dat nergens toe leidt. Kijk, dus we hadden eigenlijk beter in onze grot kunnen blijven wonen, denk ik. Ja, uh, nou, dat lijkt mij niet gezellig. Maar ik nee. moet je zeggen, ik vind het wel weer logisch klinken. Kijk, in die Sahara of op de Zuidpool oh. daar heb je gewoon zuurstof. Maar dat, en... sluit, dat sluit elkaar toch niet uit? Dat doen we toch ook? Ik bedoel, dat, dat we gaat gaan, ook we gaan de Sahara wel exploiteren. Kijk, is een hele andere, kijk, we gaan ook niet naar de, de maan dat die te vol wordt. Want dan zou je elke dag iets van 100.000 mensen moeten lanceren. Dat is ook helemaal niet aan de orde. Natuurlijk. Dat gaat voorlopig niet lukken. Nee, dat is, ook, dat is niet de reden. We zullen het op onze eigen planeet zelf moeten oplossen wat de overbevolking betreft. Want dat is een griezelige ontwikkeling. De aarde wordt niet groter en het groeit en het groeit maar. We maken alles op. Eh, mensen, het is een plaag. Dus dat is niet de oplossing om mensen de ruimte in te sturen. Maar we kunnen wel. Uh, zeg maar, de maan gebruiken voor allerlei zaken. En uh, een heleboel zaken waarvan we nu nog totaal geen we idee weten hebben. waarvoor? Dat is, dat is natuurlijk futurologie, je weet niet waarvoor. En, maar er komen dingen uit die je helemaal nog niet kan bedenken. Ja, maar Mars, Mars als je daartoe gaat, kan je ook voorlopig niet meer terug. Toch? Nee, want Mars is op zich, uh, natuurlijk, dat is die exploratiedrank. Uh, nou, je kan niet terug, je tuur kan je terug. Je kan oh ja? er dat duurt even. Je bent negen maanden onderweg, moet je even blijven. Omdat Mars natuurlijk op een andere snelheid draait dan de aarde. Dus je moet even wachten tot de aarde weer in de buurt komt. En dan kan je gewoon weer terug. En er zijn natuurlijk mensen die zeggen, jij moet erheen en daar blijven. Ja. Het gaat op een gegeven moment gebeuren. Net zoals mensen gingen emigreren naar een nieuwe wereld en nooit terugkwamen. Ja, want maar nu is het technisch nog lastig. Maar je zegt, dat, ja, dat gaat gewoon zo ver ja, de komen de mensen, dat het wel kan. De mensen blijven hier toch niet stilstaan. Hmm. Over honderd jaar ziet het totaal anders eruit. Over duizend jaar, over tienduizend ja. jaar. Ja, dan je moet toch veel even... verder denken dan, uh, dan nu. Tuurlijk, maar dan toch even als we het over nu hebben, de kosten. Want dat blijft natuurlijk toch een beetje een lastig ding. Nou, ja, zoals het is NASA één, heeft gedaan. al, NASA al Aan teruggetrokken de... uit, uit uh, plannen om naar Mars te gaan? Nee, nee, nee. nee. nee? Ja, die gaan natuurlijk weer tussenstappen. Die zijn bezig. Die willen naar een asteroïde. Dat is natuurlijk nog niet gedaan. De Chinezen uh -huh. zullen binnenkort de maan staan, daar ben ik van overtuigd. Die zijn nog heel druk bezig. En als, als Europa, en waaronder Nederland, mee wil blijven doen... Uh, dan is het wel verstandig om daar te investeren. Amerika bestaat, be, uh, betaalt tien keer zoveel aan ruimtevaart. Dus Europa, we zijn net zo groot. qua. Of, of moeten we naar de commerciële ruimtevaart? Want jij hebt oh ja. zelf een, een, een uh, vrachtschip gekoppeld hè, ja. aan, aan het ruimtestation... Wat, ja. wat een commerciële operatie was. Ja, dat is de toekomst. En dat doen, dat doen we al. Kijk, nu komt het in mijn man de ruimtevaart. Maar het was natuurlijk al bezig. He, als uh, uh, dat dan gaat naar agentschappen zoals de ESA, de NASA, Roscosmos enzovoort. Omdat het, dat het nieuw is. Dus je moet, je moet investeren in iets, iets nieuws en onbekends. En dat doet industrie liever niet. Dus die ontwikkelen nieuwe raketten. En als die het goed doen, dan wordt het afgestoten. Dan gaat, gaat zo'n raket naar een bedrijf als Ariane Spas. Ja. Nou, wij willen het weerbericht zien. KNMI doet dat voor ons. Die hebben satellietgegevens nodig. Die gaan naar Meteosat, Die bouwen satellieten. Die gaan vervolgens naar Ariane Spas of andere. Dus marktwerking. Het wordt ook rendabel. Lanceer het maar voor ons. Nou, ja. En zo werkt dat. En zo gaat het straks ook met die bemande ruimtevaart. Dus nu hebben we nu de eerste commerciële schepen... die vracht gaan brengen. En daar zit ook al raam in. Amerika die heeft het met de shuttle gestopt... omdat ze die nieuwe plannen hebben voor die astroïden. En wie weet, de Maan en Mars. Ja. Uh, maar die, huren, die moeten nu hun plaatsen voor hun astronauten huren... Bij de Russen. Nou, als straks... een was het ook weer 60 miljoen, ik geloof weet, ik. Ja, dat is wel best kunnen, ja. wat, zoiets. En, uh, maar die gaan het natuurlijk liever geven aan een bedrijf uit Californië. Dus dat krijg je straks. Ja, die zeggen: ja. wij kunnen het binnenkort voor 20 miljoen? Ja, dus, dus ook in, de, in een waarom de aarde. Uh, gaan, uh, gaan we dat krijgen dat, uh, dat het commercieel wordt? En de het... agentschappen gaan weer verder. Er zijn ook al mensen zo. die hebben 10.000 euro's neergeteld. voor een toeristisch uh, vluchtje door de ruimte. Je, no. daar, bij, bij gewoon zo'n. No. Zo, zo uh, uh, ja, ik mag geen namen noemen, maar een bedrijf wat audioapparatuur verkoopt en zo. Is dat verstandig dat ze dat gedaan hebben? Of? Van wie? Want die zeggen al, nou die mensen die zo'n ticket oh, kopen. Dat ze, oh, in oh, de ja, verwachting wel. dat ze volgend jaar al als toerist de ruimte in kunnen. Ja, ja in kunnen, dat is het. Hè. Het, is, het is een korte vlucht. Je gaat niet ja. door de ruimte. Je gaat, uh, je gaat uh, naar 100 kilometer en we zijn vijf minuten gewichtsloos. En het is natuurlijk een fantastische attractie. Zou jij doen? Als ik geen astronaut was geweest, zou ik het doen, ja. Want dat heb ik altijd willen... Dat heb ik altijd je willen weet al wat er te zien is. Nou, ja, nu ga, nu ga ik er niet zoveel geld in stoppen. Maar ik, ik begrijp heel goed dat mensen dat, uh, dat uh, graag willen. Want het is natuurlijk een prachtige ervaring. Alleen, uh, het, is, het is mijn eerste stapje. Het is, uh, om in een baan te komen heb je veel meer energie nodig en hitte schild. En dat doen uh, die bedrijven als dat SpaceX, die doen dat dan wel. Ja, we hebben, dat, we hebben dat, uh, de CEO van uh, SpaceX uh, gevraagd uh, wat, wat, hoe, ver, hoe het staat hè, met die ontwikkeling. Maar die had vooral eigenlijk een vraag aan jou ook. Luisteren. Ja, ik heb uh, André Kuipers een paar keer een hand mogen schudden en uh, dat was eigenlijk al erg leuk, maar nog nooit uitgebreid gesproken. En uh, gelukkig uh, is er in januari een kans om dat wel te doen, dan zien we elkaar. Ja, en uh, waartoe leidt weet ik niet, maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als uh, André op de ene of andere manier een, een rol bij SXS zou kunnen spelen. Of je een rol in die commerciële ruimtevaart wil gaan spelen. Ja, je had nu twee dingen op elkaar. Hè? Want je zei SpaceX. SpaceX is dat bedrijf dat dus uh, commerciële vrachtschepen lanceert. In Amerika. En, uh, en dit en een is, uh, uh, uh, moet ik goed zeggen, Space Expedition Corporation, dat is een Nederlands bedrijf, waar ja. Michiel Mol daarmee te maken heeft. Ja. En die wil graag dat jij hem gaat helpen. Ja, nou, ik, uh, dat uh, moeten we even gaan bekijken. Ik werk voor, nu voor de Europese ruimtevaartorganisatie, uh, de ESA. Uh, en dit is natuurlijk een heel ander tak van sport. Uh, dus ik, uh, we gaan wel eens rustig kijken. Maar je kijkt er heel enthousiast bij, moet ik zeggen. <laughs> nou, nou ja, wat, heet, ik denk dat het een uh, interessante ontwikkeling is. Uh, toerisme is een hele belangrijke economische factor. Er zullen een hoop mensen zijn die dit doen. Het enige wat ik hoop is dat het uh, op, een, op een schone manier kan. Want dat is natuurlijk een ander aspect. Het milieu. Uh, ja, ik bedoel, uh, als, de, als de lanceringen... als er straks uh, continu gaten geboord worden in de Oosterlacht... We moeten even kijken of er wat voor effect. Gaat dat is. gebeuren? Zal die commerciële ruimte ja, vaak zo'n vlucht nemen? Ja, daar ja, ja, ben, ik, ben ik wel van overtuigd. Want dit is niet het enige bedrijf. Hè. Ik bedoel, er zijn natuurlijk meer bedrijven over de hele wereld die dat gaan doen. Er zijn een hoop mensen die graag even een kijkje willen nemen op 100 kilometer hoogte waar het al donker is. En dat je vijf minuten gewichtsloos bent en weer terugkomt. En wat is het effect? En wat schiet je echt een gat in de ozon laag met nou, zo'n raket? Ja, dat is natuurlijk een beetje plastisch uitgedrukt. Kijk, nu gaat er af en toe een raket omhoog. Maar als er straks heel frequent dingen gaan gebeuren op die hoogte, weet je, ik weet nog niet wat dat betekent. Misschien is dat wel helemaal uitgezocht hoor. Dus een, dat, dat, is, dat is wat ik dan hoop dat het in ieder geval uh, niet het uh, milieu. Nou, uh, jij maakt. Hebt, vertelde je ook vaak: toen je vanuit de ruimte de aarde kon zien, je gerealiseerd hoe kwetsbaar we zijn. Als dat zo is, dat het ten koste van het milieu gaat... moet je dan niet een rem zetten op die hele snelle ontwikkeling... van de commerciële ruimte? Ja, dat zullen overheden dan ongetwijfeld doen. Dat zou ja. je verstandig vinden? Nou ja, natuurlijk. We moeten niet de aarde nog meer gaan belasten. Voor... Kijk, als dat echt een groot probleem levert... dan zijn natuurlijk er natuurlijk wetten voor en restricties. Ja, maar zelf ga je als... maar met nieuwe... Kijk, ik geloof heel sterk in nieuwe technologieën. Uh -huh. en dat we dingen schoner kunnen doen. Schonere vliegtuigmotoren. We gaan daar stille... oplossingen voor vinden. Ja. ja, ik ben heel erg optimistisch. Dat Mensen gaan zich verspreiden. We, hebben, we, hebben... we zijn slim. We kunnen allerlei technologieën voorzien... En er komen dingen aan waar we nog niet eens van kunnen dromen. En dan is iedereen uh, ontzettend uh, blij dat we in die ruimte zitten. Dat we delft op de maan hebben. De gekste dingen kunnen komen. Wat doe je nu? Heb je een kantoorbaan? Hm? Nee. Ik ben nog zeg maar, in de, in de post-flight fase. Dus uh, ja. duurt ongeveer... nog aan het duurt nog wat afkikken. Heb je zeggen. nog fysiek last, ook? Ja, in nou, ja, zoverre dat, uh, dat de dingen nog steeds gemeten worden. dat is een soort vuistregel dat je ongeveer net, uh, net zo lang uh, in de ruimte. net zo lang moet herstellen als dat je in de ruimte bent geweest. Dus wezen wezen. Wezen. ja, ja. Dus, uh, ja botdichtheid en dat soort dingen moeten nog terugkomen. Dus ik ben nog steeds proefkonijnen dus, uh, af en toe. En je ja. blijft ook bij ESA werken? Nou, ja, voorlopig wel. Ik wil graag, uh, mijn expertise kunnen gebruiken... om, uh, zeg maar, uh, nieuwe, nieuwe apparatuur die ontwikkeld wordt... te begeleiden, paraboolvluchten, procedures. Uh, genoeg te doen. Genoeg te doen. Als je dan alsnog naar Michiel Mol gaat... Uh, of welk ander commercieel bedrijf dan ook, dan zullen we dat horen. In januari ga je, begrijp ik, met een praat. Veel succes daarmee en dank voor dit gesprek. André Kuipers. Okay. Volgend uur gaan we debatteren over het afschieten van edelherten... maar nu is de bonustrek tot aan de reclame op de radio op internet... in zijn geheel te zien op onze site vrijdagmiddaglijf.afro.nl. The Fan Jets. Digging the kicks the way you fire bombs at me and I'm burning, pulling to your gravity orbiting of